Vanavond in Goolse Kringen. Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. En wat betekent de privacywet voor Goorle en Ribo? Goolse Kringen is er van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.